Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn ze hard op zoek naar iemand als Johan Remkes. Hij is degene die bij ons het stikstofdossier na lange tijd aanmodderen eindelijk een beetje op gang kreeg. Dat is ze in België tot nu toe niet gelukt. Sterker nog, ook daar vechten partijen elkaar al jaren de tent uit... Dat zegt verslaggever Ardi Stemerding. De christendemocraten hier in de regering... die vinden dat de landbouw te veel moet leveren. Zeggen bedrijven worden veel te hard getroffen. Ja, en die willen dus dat bijvoorbeeld de industrie ook harder aangepakt gaat worden. Maar dat vinden anderen dan weer niet kunnen. En dus zie je een padstelling en een regering die maar doormoddert... maar geen oplossing weet te vinden. Ze hadden een deadline gesteld. Gisteravond hadden ze eruit moeten zijn. Maar je raadt het al, dat is niet gelukt. In China is het volkscongres begonnen, waar het parlement plannen maakt voor komend jaar. Er gaat meer geld naar defensie, veiligheid op straat en de graanvoorraad moet voller. Maar vooral de economie moet weer gaan ronken, wil president Xi. Volgens correspondent Sjoerd en Daas zijn er veel financiële problemen in het land. Veel rotte appels in de economie. Hoge schuldenlast bij lokale overheden, bijvoorbeeld. Zero-Covid heeft hun ook met al die PCR's veel geld gekost. Extra klappen ook op de vastgoedmarkt. De vergrijzing. Een groeimodel, een oud groeimodel dat niet meer werkt. Ja, na jaren van zero-Covid-beleid, waar iedereen onder haverklap in quarantaine moest en amper geld kon uitgeven, moet dat dus weer gaan lopen. Ja, je moet er maar op komen, leren vliegen. Dat mag al vanaf je veertiende in een zweefvliegtuig. Op het vliegveld van Hogeveen in Drenthe merken ze dat er animo voor is, ook onder jongeren. Maar het mag wel meer, zegt dit meisje. Omdat ik eigenlijk altijd al van vliegtuigen hield. Ik ben eigenlijk een van de weinige jonge leden hier. Mochten van jou nog wel wat meer jongeren bij? Zeker. Op het vliegveldje zijn er flink wat meer vliegtuigen die landen en opstijgen. Hoewel dat niet alleen komt door de kwaliteit van de baan, denkt de voorzitter. Er zijn heel veel vliegvelden die geen restaurant meer hebben. En dat mensen toch komen om hier een kopje koffie te drinken, een garbal te eten... Nou, een wel even te ontspannen en dan vervolgens weer terug gaan naar huis. Niet echt lekker vliegweer vandaag. Veel grijs, af en toe buien. Vooral in het noordoosten kan daar ook hagel of natte sneeuw bij zitten. Tijdens die buien is het ook flink fris. Het wordt vanmiddag maximaal 6 graden. ZFM, verkeersupdate. De verkeersupdate. reserve de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen tussen Uitgeest het Velsen, 6 kilometer file. A10 Watergrasmeer de Nieuwe Meer tussen Koemplein en de Nieuwe Meer, 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 205 Haarlem-Nieuw Vennep tussen Hoofddorp en de aansluiting met de A9, 3 kilometer file. En 242 Alkmaar-Middenmeer bij de N241, 2 kilometer file. Er rijden geen treinen tussen Haarlem en Voorhout door een sein- en wisselstoring. En tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah. Where yeah. are people gonna write up and take what's there? Talking about a revolution. While they're standing in the welfare lines, crying to the tips of the armies of salvation, wasting time in the the lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution, sound About a oh no. about a oh no. yep. En we gaan naar het tweede uur van Goedemorgen Antwoord. en we hebben het over politiek gehad, we hebben het over het circuit gehad, we hebben het over de reunie gehad. In het tweede uur gaan wij wederom politiek doen. Gaan we het hebben over de waterschapverkiezingen met Kevin, Stefan, CDA kandidaat, één na onderste Kevin. Klopt, ja. Ja. In de kunstlijn Marianne Rebbel komt waarschijnlijk ook langs en we gaan het hebben over de natuurgidsenopleiding van het IVN, wat ook een heel lang traject is. Uh, Kevin, welkom, dankjewel, Ben. Uh, je zit er goed voor, ik zit er goed voor. Uh, waterschapsverkiezingen, dat uh, hangt onbeleefd gezegd een beetje aan uh, de, de provinciale statenverkiezingen. Waarom hangt dat, dat er maar een beetje bij? Ja, dat is eigenlijk is dat niet, niet terecht, hè? want uh, uh, een van de oudste uh, ja. Uh, bestuursorganen die we zo hebben, dat is juist het waterschap. Ik weet niet of je het weet. Het waterschap Rijnland, Hooghemraadschap nu, is opgericht in 1255. Dat is, dat is ouder dan onze gemeenteraad, ouder dan de provincie. Dus eigenlijk is, is, is dat een van de eerste <coughs> bestuurlijke vormen waarin over een grote gebied een lang jaren, ja, visie is, is, is, is uh, tot stand gekomen. Waar gingen die visies over? Ja, dat ging toen eigenlijk ook al over, over uh, wat er nog steeds de kerntaken zijn. Uh, uh, Waterbeheer, waterkwaliteit. Destijds ging het vooral om de voeten de, uh, droog te houden. <laughs> en dat is het ook nog steeds een, kerntaken, een van de kerntaken. Uh, ja, dat is iets wat daarom ook zich altijd heeft. heeft, heeft uh, waarom daarom ook nooit is weggegaan als, als, als bestuurslag. Die, die bestuurslag toen uh, was geregeld. Er werd ja. niks gekozen. Er werd gewoon: uh, jij bent nu dijkgraaf, want je, hebt, je bent een aardige jongen. Ja. Uh, hoe, hoe is dat omgeslagen? Uh, Oeh ja, ik ben geen historicus op dit gebied. <laughs> ja. nee, maar goed, uh, uh, uiteindelijk uh, is dat een gekozen orgaan geworden. Ja, ja. Met een paar uh, vaste medewerkers. Ja, ja. Uh, hoe ziet het er dan nu uit? Ja, het ziet er nu uit. Uh, ik, de waterschap is, uh, uh, het waterschap lijkt een beetje op andere bestuurslagen... maar ook weer niet helemaal hetzelfde. Want je hebt een, een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur... Het algemeen bestuur, dat wordt eigenlijk gekozen. Daar, daar zitten 21 zetels, zeg maar. Ja, het heet niet echt zetels bij het waterschap... maar er zijn 21 plekken, zeg maar, voor de, voor, door, de, ja, door de inwoners gekozen partijen. En daarnaast zijn er ook in het algemeen bestuur vertegenwoordigd... Ja, bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en en van bijvoorbeeld uh -huh. natuur, of dat soort zaken. Dus het, het algemeen bestuur bestaat eigenlijk ook uit een breder, uh, ja, breder bestuur dan de, alleen, alleen gekozen vertegenwoordigers. En wat, wat is dan het belang van de partijen? Ja, de partijen is eigenlijk, wat je probeert, is uh, uh, uh, uh, toch een beetje ook, ook die, die, uh, yeah, die, die, die, die verbinding te leggen tussen... Uh, verschillende bestuurslagen. Dus, nou, politieke partijen hebben natuurlijk... Uh, een vertegenwoordiging in alle andere bestuurslagen. Bij het Rijk, bij de gemeente... bij de provincie. En zo probeer je eigenlijk ook... een beleid door te zetten... Uh, in het waterschap. Of omgekeerd, kun je het ook, eigenlijk ook zien. Hè? Uh, vanuit het waterschap zou je ook uh, dingen willen zien uh, veranderen... In, in de provincie en in, in, in de gemeente. Gebeurt Wat dat? Tot? Sorry? Gebeurt dat? Uh, nou... Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik me toch verkiesbaar heb gesteld. Ik sta wel eens wel ergens onderaan, de lijst, zoals je terecht zegt. Dat heet een lijstduur. Dus ik heb ook niet de ambitie om daar echt, echt zeg maar, van begin af aan daar plaats te gaan nemen. Maar ik heb er wel een affiniteit mee. En dat heeft ermee te maken dat ik als raadslid voor Zandvoort... afgelopen raadsperiode ook het moeten opnemen voor de Zandvoortse ondernemers. Met name de strandpachters. Als je het goed vindt, wil ik even kort ja, ja, ja, ga je ja. gang. Want ik, ik, ik, ik zit te denken aan die verbinding. Want ja, uh, uh, Rijland beheert ook een strand. Klopt. Uh, um, daar dus daar kom over. je wel weer terug naar die, naar die waterschappen. Ga je gang. Ja, maar daar ging het over inderdaad. Want uh, kijk, mijn taak als, als gemeenteraadslid is, is, is natuurlijk hier voor de inwoners van Zandvoort. En ik, ik ben twee jaar geleden op een stuk gestoten. Uh, dat heet de kustnota. Een van de belangrijkste visies zeg maar, die, de, die het waterschap opstelt. De kustnota. Uh, in alle uh, zag je al plannen, althans zag je al. Uh, dat is een heel groot document waarin allerlei lange termijnvisie en. Uh, uh, ja, nou goed, voor de lange termijn in staan. Nu zag je, zagen we iets vreemds. Overigens, met mijn collega Karim Elgabarie van GroenLinks hebben we dat gezien. Uh, dat er uh, uh, in het verleden uh, werd er wel eens gesproken over dat uh, strandpaviljoens misschien eens een paar meter naar voren zouden moeten. Omdat men uh, de duinen toch wel. Uh, men ziet dat de, ja. dat, dat de duinen. Uh, dat, dat stuift. Uh, in, in de nieuwe kustnoten staat in een uh, paragraaf, waarin staat dat, ze, uh, dat Rijnland wenst dat uh, uh, uh, uh, de duinen eigenlijk op een natuurlijke manier zich opnieuw gaan vormen. Nou, dat klinkt op zich prachtig, hè, dat de duin een beetje groeit uit zichzelf. Dat daarvoor is wel nodig dat het de ruimte heeft, dat het kan stuiven. In het want nu verleden, staat er een tent voor. Ja, nou ja, in het verleden stond er nog wel eens uh, uh, uh, in, in de kustnoten dat er uh, bij al dat soort uh, uh, overwegingen visies, want het is, laat ik zo zeggen, we hebben die die natuurlijke duinontwikkeling niet nodig voor de, voor de, voor de kustverdediging. Ja? Dat is een visie in het kader van natuur. Want dat is ook een van de taken van Rijnland, natuurbeheer. Ja? Dat, dat hoort er ook, ook een beetje bij. Dus, dus dat plan heeft niks te maken met veiligheid. Nou, dan komen ze met een plan waarin ze zeggen... van, we willen eigenlijk die, die, dat die duinen zich een beetje natuurlijk anders gaan vormen... een beetje breder worden. heeft nogmaals niet veel te maken, niks te maken met veiligheid... maar echt met de visie van hoe willen we het eruit hebben zien... Heen stond er in de kustnota dat economische belangen daarbij worden afgewogen. En gek genoeg, in de nieuwe kustnota, 2020 volgens mij, 2021, stond die hele economische overweging, is daaruit gesloopt. Alleen natuur overweging. Ja, nee, ja, precies. Eigenlijk het economisch belang werd helemaal eruit gehaald. Nou, toen hebben we, we <coughs> GroenLinks en CDA daar vragen over gesteld aan de wethouder. Uh, wethouder Vijf toen nog. En tot onze verbazing bleek inderdaad dat, dat ook het ambtelijk niet was overlegd, Want je vroeg me net, uh, is, wordt er ook uh, ja, ja, ja, ja, de De, de verbinding, ja. Gek genoeg, we, we constateren dat daar niet over, expliciet over gesproken is. Terwijl het, nou, dus Rijnland had gewoon een plan neergelegd en ja. zo, zo willen we het hebben. Ja, niks, uh, geen gegeven ambt, ambt, ambtelijk uh, overleggen. Want het ambtenaren van Rijnland overleggen dat soort dingen met ambtenaren van de provincie, ambtenaren van de gemeente. Nou, was in dit geval niet expliciet over dit belangrijk onderwerp gebeurd. <tie> uh, nou ja, dat, dat, baart ons, dat baart ons wel zorgen. Ja. Want uh, kijk, het is op zich mooi dat je mooie plannen maakt... over hoe, hoe, hoe de duinlandschap verfraaid kan worden. Maar zolang het niet gaat over, over, over echt onze voeten droog houden... moet je toch vooral, maar, over het hoe wel... Hoe is dat dan leeg. afgelopen? Ja, eigenlijk is dat toen... Uh, dat, dat is ook een van de redenen waarom ik toch heb besloten... het niet los te laten... Uh, ik heb toen eigenlijk gezocht naar een, uh, een overleg tussen... Uh, wat wij waren toen bezig met het, uh, op dat moment bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Okay. Hè, die hebben we vastgesteld uh, uh, recent. Uh, uh, uh, uh, en ik heb toen eigenlijk geprobeerd uh, om een overleg te hebben... met, met, met de vertegenwoordigers van Rijnland. Van, yeah. kom, kom eens naar de samen gemeenteraad... en laten we kijken of die visies naast elkaar kunnen liggen. Want ik ben wel van, het, van overtuigd dat als je samen erover nadenkt en, en er spreekt... dat er wel dingen mogelijk zijn. Ja... Ik, denk, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar ik kreeg er toch wel een vrij bot antwoord terug. Vanuit, ja, echt, ja. Vanuit. daar is men achteraf verteld. Nou, dan moet je niet serieus. Niet, ik bedoel, niet, niet, niet, niet zo persoonlijk opvatten. Het zijn vooral heel erg technisch gescholden mensen daar. Nou, dus dat is vaak in de communicatie een beetje lastig. Ja, maar vervelend vervelende is dat er eigenlijk nooit een gesprek heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, die kustnood is aangenomen. Ja. Uh, dus, Sandvoort heeft wel, uh, dat heeft het college wel goed gedaan, uh, een visie neergelegd waarin ze toch wel hun zorgen hebben uitgesproken over, over de o En dat het toch ook wel nodig is dat als dit echt concreet tot plannen gaat komen, dat het echt over gesproken moet worden. Dat het, dat het niet, niet zomaar kan. Maar uh, ja, tot nu toe, we zijn er nog niet op dat moment. Nee. Maar uh, ik vind het wel zorgelijk dat het, het overleg er kennelijk niet is. Nou, dat is dus uh, een, een punt van, van aandacht. Ja. Als je daar zegt, het werkt twee kanten op. Ja. Waterschappen, provincie, gemeente. Gemeente, uh, provincie, waterschap. Dan had dat gesprek daar moeten komen. Zeker. Ja. Maar goed, uh, terug naar die waterschappen die uh, nu komen. Twintig uh, zetels, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, als ik zandvoort binnenrijd, dan word ik doodgegooid met, uh, met posters... Uh, gaat er nou net zo'n versplintering worden als in de Tweede Kamer? Ja, um, ik, ik, ja dat is moeilijk, moeilijk te voorspellen. Maar ik vrees het wel eigenlijk. Hè, want... Um, uh Kijk, het voordeel is wel, dat is het voordeel van de waterschap dan. Dus, Eigenlijk is dat een beetje vervelend, maar dat is wel het voordeel. Dat, dat men, men, over het algemeen weet men er weinig van en leest men zich daar ook niet genoeg over in. En men denkt, nou het zal wel, het zal wel goed zitten. Dat is gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk, want er, stelt, er staat heel veel op het spel. Want Rijnland heeft echt een hele belangrijke stem en een heleboel uh, beslissingen die Samford aangaan. Zowel wat onze, onze, onze, onze bouwplannen betreft. Even tussendoor. Ja. Hè. Um, we hebben het zelf al, geloof ik, al twee keer uh, gezegd: ja. dat mensen niet bekend zijn met uh, de waterschappen. Ja. Als men dat nou nog zou willen, hè, want die verkiezing is uh, volgende week uh, ja. woensdag zo. Uh, waar haal ik dan die informatie vandaan? Ja. Ik denk dat je toch het beste dan uh, op de website van het CDA kan kijken. <laughs> nou, daar staat niet zoveel. Toevallig heb ik dat gedaan. Nee, en nee. Daar, daar vind ik niet zoveel. Nee, daar nou ja, nee. Dan moet je volgens mij bij CDA en Rijnland, daar staat ook, ook ons verkiezingsprogramma. Nee, maar uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb ook even de voorbereiding van dit gesprek. Uh, want ik, want, omdat ik sta onderaan de lijst, dus ik ben ook geen expert op het waterschap. Maar ik, ik, ik heb er wel affiniteit mee. Maar ik wil ook wat technische zaken voorbereiden. Ik ben het met je eens. Ik kon gek genoeg, zelfs op de website van Rijnland... heel weinig in pra ja, praktische informatie over vinden. Er staat ja, een nou. soort visie op en, en, ja. en, en daar houdt het een beetje mee op. Ja, dat is, eigenlijk is dat een beetje... Ja, weet, je, weet je hoe dat komt, Win? Uh, dat is omdat uh, het waterschap heeft, is eigenlijk ook, toch nog, ook een heel technocratisch apparaat. Het weet van zichzelf... Uh, uh, uh, wij zijn een van de belangrijkste organen uh, hier in, in, in, in, in, in, in Nederland. ja. ja. En ja, ze hoeft het eigenlijk niet uit te leggen. Dat is, dat is een beetje, de, de, heb ik het idee. Maar goed, dat, dat helpt natuurlijk niet als het gaat om verkiezingen. Nee, maar um, er is weinig weten... Ik bedurf ja. dat best wel te zeggen... dat heel veel ja. mensen gewoon niet eens weten wat er met die waterschap gebeurt. Dus daardoor zou die informatie veel duidelijker moeten zijn. Ja, dat ben ik met je eens. Um, terug naar die verkiezingen zelf. Hè? Ja. Uh, dat, dat hele bord zit volgeplakt met, uh, ja. met partijposters. Ja. Nou, uh, heb diverse... Partij heeft verschillende belangen. Ja. De een wil hooggrondwater, de ja. ander wil laaggrondwater. Ja. Um, wat zijn jullie belangen in, in, het, uh, ja. in het waterschap? Kijk, um, het belangrijkste wat ik toch wel wil noemen hier is: um, want, want op zich verschillen de partijprogramma's ook, ook, ook, ook, ook op heel veel onderdelen niet heel veel van elkaar. Nou ja, hoogwater en laagwater ja. is natuurlijk toch een sterk punt. Ja, dat is een sterk punt, ja. ja. Uh, ja, maar laat ik het zo zeggen. Dat, dat, dat, dat, kijk, ik denk dat je... Als je echt wil weten van waar gaat het bij deze, bij deze verkiezingen over... Dan moet je denk ik even naar iets anders kijken. Het is namelijk naar, uh, uh, uh, naar juist zoiets wat ik net aangeef. Het, het, het, het, het op, het op, het op uh, onderdelen die dus niet per se de veiligheid aangaan ook het, het economisch belang laten meewegen. En daar is toch echt een verschil tussen bijvoorbeeld uh, uh, partijen... die uh, aan, aan, uh, ja, meer aan, aan de natuurbelangen uh, ge geleerd zijn... Dan bijvoorbeeld GroenLinks of, of, of, of, of zulke partijen... Uh, en, en, en andere partijen, zoals, zoals CDA en, en, en de VVD bijvoorbeeld... die dan toch eerder ook kijken naar, maar, maar we moeten ook bij dat soort beslissingen... nogmaals niet, niet uh, de veiligheid in kwesties brengen. Uh, ook, ook, ook kijken naar economische belangen. Dat mag ook bij het waterschap meewegen. Moet daar ook meewegen. En ik denk dat je vooral daar op je keuze moet, uh, moet, uh, moet richten. Dus, dus ik ben het een met je eens, hoogwater, laagwater... er uh, zijn dat... ja, duidelijke verschillen. En als ik uh, ja. in de peilingen kijk... Uh, dan dus zie ik de BBB bijvoorbeeld aardig... Uh, Aardig, aardig omhoog komen. Ja. Ja. Uh, de, de, de vorm van democratie, dat uh, gaat waarschijnlijk uh, ja. uh, heel weinig worden. Je ziet daar echt wel verschuivingen in. Ja. Uh, de gerenommeerde partijen, zoals CDA, PvdA, dat zal een beetje hetzelfde blijven. Ja. En toch heb je die uitschieters. En, en, en dan krijg je dus echt wel hoogwater-laagwater discussies. Ja, dat, uh, nou, dat, dat valt nog te bezien. Dat, dat wil ik zo nog niet. Uh, want nogmaals, uh, dat is, wordt ook vaak in, in, in, in verkiezingstijd wordt er dan een onderwerp uitgepikt. Ik zou het fout vinden om dat zeg maar, uh, uh, uh, keuze te laten bepalen. Ik denk dat je echt moet kijken van wat wordt er nou over het algemeen, nou ja, gedurende die vier jaar uh, door Rijnland allemaal gedaan. Nou, dan moet je kijken naar wat voor taken ze hebben: naar zo waterkwaliteitsbeheer, uh, uh, uh, de waterkering, uh, waterkwantiteit inderdaad, uh, baggeren. Uh, en je. ik denk dat je op al die onderwerpen... even moet kijken wat de, wat de partijen daar voorstellen. Ja, je haalt nou die, uh, die, ja. die speerpunten van hun aan, hè? of ja, ja. De, waar ze dan voor zijn... Ja, en ja. dan hoor ik je ook zeggen uh, economisch belang. Ja. Uh, dat vind ik daar niet in terug. Nee, dat wordt ook door sommige... Nee, nee, maar dat is nou juist het punt. Dat, uh, uh, kijk, het CDA afgelopen uh, is, is, is, is van vier naar drie zetels gegaan in 2019... Uh, je ziet dat er inderdaad... Uh, de, nou ja, VVD is, is volgens mij gegroeid. Uh, en wat en, en andere partijen ook. Uh, maar, wat je, maar wat je wel hebt gezien... dat hoor ik ook van mijn collega André Burger. Die, uh, die heeft in de gemeenteraad in Bloemedaal gezeten. Is, is heel lang aan de waterschap geleerd, Daar heb ik heel goed contact mee. Die, uh, die heeft me ook... ook heb ik, uh, uit gesprekken begrijp ik ook dat, dat het heel moeilijk is... om daar die nuance uh, uh, überhaupt ook in, het, in, het algemeen, in de algemene vergadering... Uh, uh, uh, terug te zien. En mm -hmm. ik vind het van belang... dat dat wel ook in die algemene vergadering terugkomt. Maar dat het dus nu niet komt. Als, als, als mensen nu... Uh, gewoon eens willen kijken... Van, joh, waar ligt mijn, uh, mijn eigen dingetje? Is, is dan de kieswijze een goede optie? Ik denk bij het waterschap wel. Oh, je gaat natuurlijk niet ja. die twintig programma's uh, lezen. Nee, de kieswijze is altijd wel een goed vertrekpunt. Um, maar daarbij moet je eigenlijk... Ja, dan komt, maar dat geldt eigenlijk voor iedere verkiezing. Je moet ook uh, eigenlijk kijken... Uh, uh, ik denk dat het vooral goed is om hier niet uh, ook extreem te stemmen, om die, in die zin te zeggen. Uh, ja, dat, wat, wat vind je extreem? Uh, nou ja, heel, heel hard uitgesproken, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, uh, wij vinden de natuur het belangrijkste punt. Uh, of omgekeerd vind ik ook niet goed. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, de industrie daar moet blijven, punt. Nee, moet altijd, ik denk dat ik toch, en dan kom je toch, ja, het is niet reclame voor mezelf hoor, maar ik kom je toch uit mijn middenpartij die zegt nou. We, we, we, hechten, we, hebben heel veel, we hechten heel veel waarde aan een aan, aan, aan, aan, aan rijke natuur. Uh, tegelijkertijd ja, maar... hebben we ook inderdaad belangen... zoals de standpachters, maar ook, ook, ook bijvoorbeeld industrie uh, in, in deze regio... Uh, die, die ook, dat ook met grondwaarde te maken heeft. En vervuilingen... Uh, dat is ook iets werkgelegenheid. Uh, dat is een allemaal afwerking. Daar moet, heel, daar moet je heel genuanceerd over denken. Daar moet je niet in, in extreme gaan praten. Uh, wat, wat, je, wat je toch in de verkiezingstijd vaak ziet. Dat er echt in extreme wordt gesproken. Uh, er wordt heel hard geroepen. Dit, dit moet of dat moet. Ik denk dat, je, dat we in de tijd zijn dat we van die extreme een beetje los moeten hmm. komen. En echt kijken van. Oké, okay, wat willen we? En wat is waar mogelijk? En waar kunnen we uh, uh, eigenlijk... Vind je, vind je uh, het roepen... Wij willen goede natuur en dat hangt dan aan de partij die, die je al genoemd hebt. Ja. Uh, dat is, is, is te kortzichtig. Nou, het, het doet voor geen, die partij? Het doet geen recht aan waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. Want we zouden het over moeten hebben. Want we zijn het er allemaal over eens. We genieten allemaal van een rijke natuur en het is ook van belang voor onze leefomgeving. En, en het is in die zin nou, kortzichtig, dat wil ik niet zeggen. Uh, ik wil alleen zeggen, het is te ongenuanceerd. Want het, het, de, de, de casus is, is gewoon complexer. En het eigenlijk is het, is het uh, niet goed om, om het om het om zulke extreme over, over zo'n ingewikkelde mm -hmm. zaak als onze uh, leefomgeving te hebben. Um, ja? Het CDA uh, heeft nog een lijst duur. Daar gaan we even naartoe. Ja. Bluis in het provinciehuis. Ja, <lacht> ja. <lacht> beluister, ja. in het provinciehuis, ja. ja. Gaat, dat, gaat dat wat worden? Ja, nou, misschien komt er dan nog een vacature. <lacht> <lacht> nee. Ja, ook als lijstuur. Um, ja. uh, als, als CDA, even buiten je partij, wat, wat, wat uh, ga je met de mensen doen? Ga alsjeblieft stemmen? Ja, alsjeblieft vooral stemmen inderdaad. Want uh, uh, ook hier weegt uh, het mandaat van een, van een, van een volksvertegenwoordiger is altijd sterker als de, de opkom, opkom, opkomst groot is geweest. Hè? De opkomst van de uh, statenverkiezing was ja. hoger... dan de gemeenteraadsverkiezing. Ja, waren dat, dat is apart. Dat, dat is heel apart, Dat, hè? dat is heel apart, ja. ja, ja. Nou, dat heeft ook wat, <lacht> nou ja, dat kan ook, dat ook wat te verklaren wel, Ben. Want uh, ik, eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn... maar uh, dat nee. heeft ook te maken met de Eerste Kamer. Ja, tuurlijk. Ja. En, en, maar dat, dat, dat, ja. Dat, dat hebben de mensen dus wel. Ja, ja, ja, alleen wat, wat, wat ik daar ook weer jammer vind, is dat, uh, wat ik dan ook een beetje om me heen hoor, de mensen zich helaas ook niet verdiepen in de provinciale thema's, maar dat ze eigenlijk dan, dan gaan stemmen voor de Eerste Kamer. Ja. En dat, ook daar doe je eigenlijk een beetje tekort aan wat er op provinciaal gebied gebeurt. Hè? Goed, we gaan het daar bij houden, ja, Kevin. We kunnen er nog uren door over praten, maar we gaan luisteren naar Fisherman's Blues van de Waterboys. Dank je wel. Een middenstuk van Goedemorgen Zandvoort op deze zaterdag... is bij ons aangeschoven Marianne Rebel. Ge... welkom. Ja, ja. Ja. Ja, dit... ik, wou, ik wou eigenlijk zeggen... gefeliciteerd met de jaarlijkse kunstlijn. Uh, maar dat komt even terug op ons gesprekje hiervoor. Dat het een beetje onzeker uh, is. Maar ik denk... je zit vast in de cultuurnota moet je gewoon zeggen. Ja, ja, ja. ja. Maar daar hadden we het net al over ja. gehad. Maar het is zwaar knokken hoor. Ja, uh, Goedemorgen trouwens. Het blijft toch elk jaar weer een succes. Het is en blijft een succes. En het leukste van alles is... ik ben me boel aan het opruimen. Ik kom een krantenartikel tegen... van de Zandvoortse krant. Zandvoort, 10 april 1983... was de eerste expositie in de HEMA. Uh, daar mochten we dus in met onze schilderijen. En de HEMA, dat is dus ook al, al onze trouwste expositieruimte. Dus twintig jaar... Dus we hebben het al. 30 jaar? 40 jaar, hoor. Oh, oh ja. Ja, 40 ja. jaar. Ja, was, Hans, nee. Hans houdt de stand wel bij. Ja, jij gaat de stand bij. Hè. Nou, dat, dat is een vergissing. Nou, ja, 40 jaar... Dus is, is nee, 20 jaar, jongens. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Oh, je dus niet Om jullie een 30. beetje wakker te oh, maken. Okay. Nou, je ziet, Hans is echt wel wakker. Ja, maar het, ja. 20, ja. 20, jaar. 20 jaar geeft toch echt wel het bestaansrecht... En, en, en, en ook de waardering van de mensen die er omheen zitten uh, weer... Uh, om, om daarmee te blijven werken. Ik heb begrepen dat het toch al werk is. Jij, uh, het is niet alleen maar een beetje schilderen, want je gaat ook nog uh, de scholen af. Ja, het is een hele voorbereiding. De... Uh, waar begint het mee? Uh, laat ik even voor opgaan. Dat het in eerste instantie was het een beetje schilderen. En een beetje schilderen is wat denigrerend, maar goed, ik uh, kan me daar wel in vinden. En vervolgens zei Gerton toen de tijd moet je horen, Rebel. Dat is allemaal wel leuk, maar zou je er niet over na willen denken... om een stuk theorie ook aan te leveren? Dus dat zijn twee dagdelen. Een dinsdagmiddag al twintig jaar en een vrijdagochtend, dezelfde tijd. Per klas? Uh, per groepen zeven, acht. Er worden veel scholen worden er gecombineerde zevenachters. Uh, ga je alle, alle scholen af in goed. Alle scholen ga ik ja. af. Daar hebben we theorieles, een stuk, stuk bewustwordingen over het leven van een kunstenaar. Maar eigenlijk ook grondstoffen en het ontstaan van iets. En het doorzettingsvermogen van diverse kunstenaars. Armen staan, goed bestaan, uh, helaas binnenkort gaan we terug naar uh, een ander vak. En de bedoeling ervan is, is dat ze per thema werken. Dat maken ze dus ook bij mij op de theorie. Of in de theorie. Ge geef u die thema's aan? Ja. Of? Wij bepalen okay. Hillejans en ik en de crew. Dat zijn inmiddels gewoon allemaal die er al ook heel lang bij zijn. Uh, we bepalen een, uh, een onderwerp en dat heeft meestal te maken met Zandvoort. Dus hoe zien jullie de toekomst van het circuit? Uh, wat vinden jullie van Grand Dorado? Waarom is dit weg? Waarom uh, moet dat blijven? Gericht ook op een groot maatschappelijke de deler van onze nieuwe... Schotse Burgers. Punt. Dat. En krijg je, krijg je daar de aandacht voor bij de kinderen? Die... Ik krijg... Uh, ...in die theorieklas... Uh, ...gecombineerd met ook... ...het vervaardigen van een werk... Uh, ...een schets. Die ze dan vrijdagmorgens Aha. meenemen naar de oude... kazerne, want daar geven we dan die schildersles. Komen zij... ...zeer gemotiveerd. Ja? Met alle schetsen. Ja. Leuk hoor. Ja, zeker. Goed, um, thema van dit jaar? Thema dit jaar, dat was, stond een beetje op losse schroeven. Uh, we hebben thematisch wel een heleboel dingen aangepakt, maar de situatie in de wereld verandert heel erg snel. Met uh, name dat wij op het Kuridex-terrein uh, Oekraïense gasten, zeg ik, en dat meen ik. En dat verkondig ik ook in de theorieles, dat deze. Uh, onfortuinlijke vluchtelingen hier ter gast zijn... en wij ze ook op deze manier moeten gaan uh, benaderen. Oh, in, de in, in groep 7 8. Ja, ja, ja als je nu uh, groep 7 en 8 hebt, hè, ja. uh, zitten daar ook Oekraïnse kinderen al in? Ja, uh, niet op alle scholen, maar de um, Zeefank in Noord... die heeft zich min of meer... Um, Sterk gemaakt voor deze groep kinderen. Die heeft inmiddels een, uh, een Oekraïense leraar erbij. En uh, als ik zo vrij mag zijn mm -hmm. om ik te zeggen... geeft ze ons morgens schilderles. Met handen en voeten uiteraard. Maar merk, en dat is weer een groot cadeau voor ons... dat schilderen universeel is. Ja. Dus zijn ze bezig, hoef je niet eens... Uh, Oekraïen, te praten of iets. Nee, te praten nee. of Engels of Duits of mm -hmm. God weet wat. Want men geeft gewoon met, uh, met handen en verstreken... Geven ze elkaar al gewoon zelf al instructies, wat ik bedoel. En oh man, dat is een cadeau. Maar ja, zij Leuk. zitten dus uh, uh, ook bij de taalles les en dat wordt dan door die Oekraïnse uh, leraar uh, gestuurd. Daarna komen ze natuurlijk in, uh, in de brandwikkerscène. En dan schilderen ja. ze vrolijk mee. Ja, nee, um, nee, dat is weer een afsplitsing van um, een andere groep. Want je hebt natuurlijk kinderen van drie woensdag... maar ook kinderen van twaalf. Daarin moet je een middenweg zien te vinden. Nou, dat lukt meestal wel. Um, maar het is toch wel de bedoeling... dat als ze uiteindelijk een aantal maanden hier zijn... ook weer gewoon uh, meevloeien in alle andere klassen. Ja, want het, het jongetje van twaalf... Voelt zich niet heimlich ja. uh, met een kind van drie wat uh, potlood nog in zijn oorstok, wijze van spreken. Dus ik vind dat die zeevonk daar toch wel een enorm compliment voor moet krijgen. En het is belast, het is een belasting. belasting. Maar echter, het wordt enorm goed opgepakt, mm -hmm. vind ik. Um, krijg je wel eens kinderen uh, die iets maken dat je denkt van. Die heeft gewoon uh, enorme uh, talenten daarvoor. Ja, wij hebben elk jaar hebben wij een, uh, een aantal uh, zou ik zeggen, kunstenaars in Waarvan we echt zeggen van, ah, zeg van 100, 180, 170 ligt eraan wat voor aanwas we krijgen per jaar. er zitten er toch altijd wel een stuk of drie tot vijf bij. Waarvan we denken, jeet. Yes. Waar ja. dat ik het kon. Ja. Dus, uh, maar we hebben er ook een aantal bij. En dat is best wel... En dan wil ik even door over een heugelijk feit. Um, die uh, hele zwarte, donkere, donkerblauwe, donkerbruin, uh, zwart uh, dingen afleveren... met krassen erdoor. En dat heet een soort van trauma. Ja. Um, en dan gaan we daar verder niet op in. Maar je ziet dus duidelijk dat er in die tekeningen ook heel veel verdriet zit. Ja, of, of Ik ben geen uh, psycholoog, maar wij zien het aan hey, de je je ja, ja, ja, ja, ja. ja. Is dat jammer? Jammer in die zin niet. Want wij geven het af en zeggen let even hier op. En dan kunnen wij ons terugtrekken. Dan kan een ander daar iets mee want daar zijn wij niet voor. Nee, dat, dat snap ik, maar uh, je constateert het wel... en dan lijkt het me moeilijk om het te laten vallen. Uh, de, je laat het vallen omdat je niet bevoegd bent om daarmee door te gaan. Wat je wel kunt doen, is een extra schouderklopje... en kijken met een kleurtje of je het uh, donkerbruin in rood, oranje of geel zou kunnen veranderen. Ja. Dus kijk eens hierna. Op die manier mogen wij als ervaringsdeskundigen daar wel een stukje inleiding ja. geven. Ja. De kinderkunstlijn wordt op 17 maart geopend. Hè? Yes. Dat is in de opvanglocatie van Curriedex. Uh, ja, Curriedex-terrein. Dus het oude, ja, leuk. Ja, uh, ja, nou ja, ja. Curriedex-terrein. Het, het nieuwe. Het uh, nieuwe nou wooncentrum. Ja, ja oké. Okay. Uh, opvangcentrum. Ja. Oké, okay. opvanglocatie. Dat is de juiste. Ja, tekst. is niet voor niets gekozen, hè? daar natuurlijk. Ach. Kijk, ja, ja nee. Ach, ach. Maar, eh. Uh, thema hadden we het net over... Ja? voor die psychologische... Uh, uitleg. Um, we hebben toen gedacht... van jeetje, kreetje. Uh, we hebben zoveel <tie> mogelijkheden... al gehad, maar hoe zou het mooi zijn... als we proberen op Zandvoort... al met groep 8 en onze nieuwe... bewoners... Um, blije kinderenprojecten starten. Dus we hebben mensen uit... Suriname, Senegal... Uh, nu Oekraïne... en nog een aantal... Uh, landen die gewoon allemaal al in wordt wonen... geef elkaar de hand en zing de wereld rond. Overal, wat ik gegoogeld heb, voor die theorie althans... is dat als je in hele nare gebieden uh, googelt... naar nou, kinderen op school, hè, of, uh, in kelders of in metro's... maar ook in droogte Afrika ja. en noem het allemaal maar op... Kinderen weten altijd een oude fietsband of een stuk hout om te toveren in een tol of een, ja. um, een, een, een bakkie eronder en ze hebben Zo. weer een, een, een fietsje of dansen, zingen hun mm -hmm. cultuursliederen, houden elkaar de hand vast en toch weer een nieuw be vrolijk begin. Dus er wordt nu ook bij gezongen, begrijp je? Pardon? Er wordt nu ook bij gezongen, Zing de Wereld Rond. Ja. Dus, ja dat betekent ook dat je hebben... moet zingen, toch? Of niet? Nou ja, ik dacht het niet, Hans. Ik ga het niet vragen om je een stukje te laten horen. Nee, we nee. zijn bezig geweest om te kijken of we uh, uh, koortjes kunnen samenstellen. Het is er dus tenslotte één geworden. En die zingen dan samen met Oekraïnse kinderen, uh, deels. Want ze moeten het ook fonetisch, moeten ze het misschien maar playbacken. Maar gevraagd is om uh, wij zijn in Zandvoort aan zee, of dat te doen is. Of um, geef elkaar de hand van Marco Bossato. Dat is nou ja, een beetje ingestudeerd. En we moeten dat met de grote hmm. korrel zout zien. Duh. Maar het gaat om de handreiking na elkaar. Pak elkaars handen en ga <tie> door in het leven, hoe moeilijk het ook is. Even terug naar uh, kunnen kinderen zelf. Ja. Uh, kinderen mochten kiezen tussen een, een paaltje en, en een doek. Ja. Um, wie koos wat? Is, is er veel keuze naar paaltjes of veel keuze naar doeken? Nou, ik heb het opgeschreven, want dat was wel handig. Um, ik heb 82, of we, vooral we hebben, of wij hebben 82 schilderijen. Zo. Wij hebben besloten om. Dat niet door het hele dorp te doen, wat we altijd doen. Ja. Dan rij ik een week lang, rij ik al die winkels af. Ja. Hallo, wat zijn we. Hier heb je twee schilderijen. Hier ja. heb je twee schilderijen, <laughs> maal zoveel. Daar ben je, ben je een week mee bezig. Dit keer hebben we besloten. Uh, om uh, de helft bij de HEMA te plaatsen. was ook het beginpunt 20 jaar geleden. En de andere helft bij Pluspunt. Uh, waarom? Hmm. Omdat pluspunt en het Rode Kruis... Um, uh, eigenlijk verbonden zijn aan de actie waar wij, me, waar wij mee gestart zijn. Dus die twee die krijgen van ons de honneurs. En de 20 meter 20 meter? Hek, aan 20 meter hek inmiddels. vervaardigd door en gefaciliteerd. Deels door de remise, door ruimte... En helemaal in elkaar gezet met Ruud Bijl en vooral Jan Kool. Want dat is gewoon een alleskunner. Uh, alleskunner met, uh, met hout bijvoorbeeld. En draag ze op handen. Dus dat hek wordt dan 11 maart bij Holland Doet. Die ook dus een, meteen een partner is. Hopen we dat we gewoon een gigantische mooie set hebben gemaakt. Wat wij doen met de kinderen in Zandvoort. Waar gaat het hek heen? Het gaat geplaatst worden... Uh, bij het Curidex-terrein. Aan de voorkant, oh. links. Waar je binnenrijdt, Waar je binnen rijd, mm. zodat dat schandalige, wiebelige gevangenishek... wat aanzien gaat krijgen. Ja, een nou, goede zaak. Uh, jij gaat hier nog een tijdje mee door, neem ik aan. Om die... Ja, wij hebben meteen gezegd... we kopen meteen hout in, ook via Jan mm. Kol. Die levert ons goedkope hout via zijn zoon. En we besteden daar eigenlijk een beetje meer geld aan... om wat meer hekken te kunnen maken ja, ja, voor het ja. nieuwe seizoen. Leuk. Het nieuwe seizoen, uh, um, al, al zei het al, jullie gaan ermee door. Ja. Uh, um, dit is nog niet afgesloten, maar nee. zit je wel met je gedachten al in het jaar? Zeker. Ja? Zeker, daar ben ik al volop mee bezig natuurlijk. Want iets afsluiten, prima. Maar je moet meteen weer aansluiten. Want het schooljaar <coughs> is eigenlijk uh, voor ons nog, nog niet he? afgelopen. Ja. Hm. Want wij moeten nog afwerken. Maar in feite ben je al bezig om je nieuwe programma te schrijven... voor het schooljaar na de grote schoolvakantie. Goeie um, zaak. 17 ja. maart om 1 uur is het de opening van de kinderkunstlijn... door uh, meneer Bluis. Ja. Is iedereen welkom? Ik hoop het. Ja? Ik hoop het van harte. Want... <coughs> Hema gaat en dat, pff, Hema gaat ons sponsoren met Snaai. en Ar, Ar, Ar, Arlan ja. Berg die gaat uh, rond met schalen. Uh, nou, leuk hoor. Met, nee met, ben erbij absoluut. Nee met van alles nou, en nog wat. Dus we worden hartstikke goed gesteund en het wordt omarmd met liefde. Um, nog even afsluitend. Hè? Want, nee, uh, nog even. Ja, nog heel even dan. E, e, ja, ga je even 11 ga maart. Hij zit maar met oh. zijn vingertje omhoog. Dat ik moet nokken. 11 uh, <laughs> uh, maart is uh, heel Holland Doet. En dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Dat mensen ook wat gaan doen. En ook vooral bij het Curidex terrein. Even. Ah, oké. Okay. Is daar een plan voor dan? Dat staat in uh, de Krant nu. Ja. Oké, okay, dus lees de Zandvoortskrant ja, voor NL uh, ja, Doet op 11 maart. Ja, graag. Mijn laatste vraag zou zijn, en dat was hier eigenlijk ook... Jullie worden geholpen door iedereen. Uh, wil je die noemen? Aantal vrijwilligers? Uh, mijn, onze crew... Uh, de Hilly, Hilly, Hilly Jansen en ik zijn starters. Jan uh, Otto is bij het bestuur gekomen van de stichting. Ook ontzettend belangrijk. En onze crew, Emmy um, Stobbelaar, Aaltje Fink... vooral Rob Bossing met al zijn foto's en zijn site... kinderkunstlijn site. En Trace P. En, Trace Huisman. Ja, ja. en de, de, de, man, jongens, als er ergens een gouden stoel zou staan... zou ze kopen voor ze. Ja. Goed, helemaal top. Nou, heel veel succes ermee. En ik ben heel benieuwd. Ja, komt zeker even langs vrijdag. De moeite uit. waard. Allemaal ja, welkom. Ja, ja. ja, Kijk, komen zeker doen. Dank je wel. Hartelijk dank. Gedaan. En we gaan heb, de muziek draaien. Agenda.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 Let me down anymore. I'm so past it. So past it. Jij... En voor het laatste stukje gaan wij praten met Arie Reining van het IVN over de natuurgidsenopleiding. Um, goedemorgen. Goedemorgen. De natuurgidsenopleiding uh, gaat van start. Uh, op de website staat een heel stuk hoe dat allemaal gaat. Uh, hoe enthousiasmeer je mensen om natuurgids te worden? Ja, dat, uh, eigenlijk moet het enthousiasme natuurlijk bij de mensen zelf zitten. Eh, want wij zoeken dus echt mensen die enthousiast zijn voor de natuur. En uh, die kennis zullen die kennis dus overdragen. Um, de, de, het begint al zelfs met een motivatiegesprek. Um, ja. Wat trek je uit zo'n gesprek? Nou, we willen dus vooral weten of de mensen gemotiveerd zijn... om mm -hmm. die opleiding te volgen. Want die opleiding dat is, uh, ja, dat is een behoorlijke investering in tijd natuurlijk. En uh, je moet de ambitie hebben om dat later... als je die opleiding gedaan hebt, om dat met anderen te delen. En dan het liefst in uh, het IVN-verband... Hoe ho lang duurt zo'n opleiding? Zo'n opleiding duurt anderhalf jaar. En, en uh, hoe, hoe intensief is dat? Eén keer in de week, twee keer in de week? Nou, je kunt zeggen dat je, uh, zeg maar, buiten de schoolvakanties... heb je uh, in een week heb je een, uh, een les. Die les die geven wij in het uh, in Hof in het bezoekerscentrum... En uh, in dezelfde week hebben we dan op zaterdag... dat is maandags dan, dat is maandagavond dat we die les hebben... en op uh, zaterdagochtend hebben we dan een excursie. Waarin we het in praktijk brengen. En dan is er een week, is er niks. En de volgende week is, zijn er weer twee uh, activiteiten... namelijk een les en een uh, zaterdag die excursie. Ja, uh, wat, wat, wat kan ik me voorstellen bij zo'n les... Nou, bij zo'n les, kijk wat. wat, wat uh, nou, een onderwerp bijvoorbeeld is. Een onderwerp is bijvoorbeeld planten. Ja? Uh, de, bijvoorbeeld de koolzuurassimilatie. De voortplanting. Uh, de afhankelijkheid van planten van de bodem. De afhankelijkheid van het klimaat. Van het microklimaat. En zo kun je van alles opnoemen. Want het gaat ons vooral uh, om uh, het leggen van die uh, relaties. Die uh, binnen natuursystemen, uh, zeg maar, uh, plaatsvinden. En die essentieel zijn. En dat is juist het fascinerende eraan. Dus het gaat niet alleen over uh, dat je soorten moet kennen. en dat je mensen de natuur mee en ze vertelt welke, welk bloemetje daar bloeit. Maar het is toch vooral om uh, aan te geven. en daarvoor moet je wel soorten kennen. Hè, om aan te geven wat de relaties zijn. Worden die um, in, in het vervolg, hè, daar zit ik al, nu al aan het eind eigenlijk... Uh, wordt dat ook verteld aan, de, aan degene die je rondleidt? Van joh, uh, kijk eens naar de, dit en het uh, zoveel uitstoot. Ja, dat, uh, kijk, de, de, de bedoeling is dat gidsen dat doen. Okay. Je, kunt, je kunt je voorstellen dat dat een heel traject is voordat je dat, voordat je dat helemaal door hebt. Maar wij geven in ieder geval... In die natuurgidsopleiding, geeft mij een goede aanzet ervoor dat gidsen zich ook verder kunnen ontwikkelen om juist die relaties, om die dus duidelijk te maken aan het publiek. Ja, die... Dat is het fascinerende van, van het zijn van natuurgids. Ja, die, uh, die theoriecursus, één avond of twee avonden, en dan zaterdag uh, uh, de, de, de, het bos in, zal maar zeggen. En, ja. en dan wordt die relatie ook nog uitgelegd en uh, inzichtelijk gemaakt in de plantjes. Jazeker, ja, dat, dat, uh, dat is dus het doel van onze opleiding. Om dus iets verder te gaan dan uh, zeg maar alleen maar de plantjes leren kennen. Die moet je ook kennen, hè, maar dat kun je gewoon zelf kun je dat doen. Die ambitie moet je hebben om zelf die plantjes te leren kennen. En dan de relaties te leggen tussen de verschillende planten, of tussen planten en insecten, et cetera. Uh, na die. Uh, anderhalf jaar uh, uh, studeren, zal ik maar zeggen. Ga je dan ook de praktijk in alleen? Of word je nog begeleid van, joh, uh, bekijk het eens van deze kant... of doe het eens uh, van die kant? Nou, dat doen we dus altijd. tijdens de gidsenopleiding. En dan gaan uh, de aankomende gidsen die gaan mee met een, uh, uh, met een ervaren IVM-gids... ...die dan een excursie voor het publiek geeft... ...en die vertelt ze dan hoe het zoiets gaat... ...en dan kunnen ze zelf ook kunnen ze een stukje tijdens die, uh, tijdens die uh, excursie... Uh, ...tijdens die excursie kunnen ze dus een stukje zelf oefenen. En nou, uiteraard is het zo dat als ze later meegaan... ...met een uh, of zelfstandig gaan gidsen... ...dat er uh, bijvoorbeeld voorgelopen wordt hè, met ervaren gidsen en dat je als het ware het gebied verkent... en uh, verkent datgene wat daarover te vertellen valt. Ah, oké. Okay. Dus de, de, de begeleiding is nog wel... totdat je echt uh, jezelf helemaal prettig voelt om, om dat te gaan doen? Absoluut. Het is bijna nooit hoor dat je alleen gidst. Het is meestal dat je met... Uh, uh, met meerdere gidsen, want je weet eigenlijk bij het IVN nooit precies hoeveel, uh, hoeveel mensen op een excursie afkomen. Uh, dus er zijn altijd meerdere gidsen. En vaak, uh, zeker als de gidsen uh, nog wat uh, meer beginners zijn, dan loop je dus zo'n traject, uh, zo'n route, wat je wilt gaan lopen. dat loop je dus voor, hè? om te kijken wat er, uh, zoals ik net al zei, om te kijken wat er is en wat er valt te vertellen. Ja, als ik het zo hoor, dan valt er genoeg te leren en te vertellen. Als men uh, uh, interesse hebt, hoe, ko hoe komen ze uh, aan informatie over deze cursus? Nou, het, e het eerste wat je moet doen is je dan opgeven uh, via het formulier waarop de website staat. Wat je dan in wezen doet, is je geeft je op voor uh, informatieavonden. En op die informatieavonden dan leggen wij als uh, studieteam, als team wat uh, de organisatie uh, verzorgt van deze uh, natuurgidsopleiding... Dan leggen wij uit wat het precies is. En dan kunnen mensen vragen stellen. En na afloop van zo'n zo uh, avond, dan kunnen ze zich, als zij denken van... ja, dat is iets voor mij, dat, uh, dat, dat wil ik wel doen... <coughs> dan kunnen ze zich opgeven voor een interview. En dat is dat motivatiegesprek? En dat is dus dat gesprek waarin wij dus onder andere nagaan wat hun motivatie is. Want kijk, meestal is het zo dat uh, het aantal aanmeldingen, dat het veel groter is dan het aantal plaatsen wat we hebben. We hebben 25 plaatsen, omdat we, wij kunnen gewoon uh, in uh, Thijsers om daar goed een uh, cursus en een les te geven... en ook nog wat practicum te kunnen doen... daar is het, uh, zeg maar, 25 is, is het maximum. Nou, dus wij moeten ook selecteren. Hè? En uh, dan zo'n, uh, zo uh, zeg maar, sollicitatie, selectiegesprek... waarin wij uiteraard uh, verkennen wat de kennis en kunde is... al van, uh, de, uh, van, zeg maar, van de kandidaten... Uh, Daar gaan wij dat dus na, en aan de hand daarvan gaan we selecteren. Okay, het, het verbaast mij, mensen zijn natuurlijk heel erg natuurgedreven op het ogenblik, maar dat er zo'n groot aanbod is. Ja, dat is, nou, dat is toch wel uh, in het verleden ook wel zo hoor. Ik kan je vertellen dat er. Uh, uh, wat is het, de, voor, de laatste. De laatste opleiding, die begon in 2019. Die hebben we dus voltooid in de COVID-tijd. Ja. Dat, dat was dus echt een, uh, ja, een uitdaging op zich voor de organisatoren. Maar goed, voor die, uh, uh, voor die opleiding, daar hadden ja. wij 60 aanmeldingen. Oh, dat is nogal. Ja. Nou ja, het blijkt dus dat uh, inderdaad mensen met de natuur verbonden willen zijn en ook graag meer informatie daarover willen hebben. Um, ik heb uh, uw uh, website bezocht. En ik heb ook ja. gekeken naar uh, hoe de uh, mensen daar terechtkomen. En dat is www.ivn.nl schuine streep afdeling schuine streep zuid schuine streep aankondiging platte streep gidsenopleiding 2023. Als ik alleen IVN uh, Zuid-Kennemerland intoets, kom ik er dan ook? Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, kijk, dat, dat lange... <laughs> ja. Dat lange adres is natuurlijk niet te onthouden. Maar als je dus via de website van IVN Kennen land, dan word je vanzelf geleid naar de informatie over de Natuurgidsnoodleiding. Oké. Okay. Uh, laatste vraag. Wanneer is de informatieavond? De informatieavonden die zijn op uh, 22 en 23 mei. Dat staat ook oh, okay. in, uh, de, in de informatie die op de website staat. Oké, okay, nou, ik, ik hoop dat u veel aanmeldingen krijgt. En zo te zien komt dat wel goed. Uh, dank voor uw uitleg, meneer Reining. En uh, nou, tot de volgende keer. Ja, oké, okay, tot de volgende keer. Dank u wel. Bedankt. Klein stukje muziek. En dan doen we zo de afkondiging nog Was your excuse this time? Dit is wel lekker rustig muziek. Let it be one I haven't heard in a while. Deze lang genoeg voor het einde. Nou, dan kunnen we ook stopzetten. Of een andere. Want ik heb nog een paar, paar agendapunten. Ik, ik er drie. Oh. En uh, aan het eind van deze uitzending van Goedemorgen Zand... Worden ...nog een, een paar uh, items op de agenda. Uh, 8 maart is het Internationale Vrouwendag... en uh, daar is een koffieinloop voor in de blauwe tram... in het kader van uh, de vrouw en haar kracht. Vivian Botros komt vertellen over vrouwengroep... en haar ervaring met krachtige vrouwen. En Shaila Truder, voorzitter van de Zandvoort Business Ladies... is ook aanwezig om vragen te uh, beantwoorden. Diezelfde Sheila is ook uh, bezig met Zandvoort Business Ladies... en die viert haar eenjarig bestaan ook op Internationale Vrouwendag. Daarvoor moet je je wel opgeven... En kost 17,50 En aanmelden kan bij secretariaat zbl@gmail.com En dat is woensdagavond om half acht tot twaalf uur in uh, Rabbel, Louis Davis Carré 1. En er is ook nog een rondleiding, zondag 12 maart. IVN Vogelsang op Leiduin. En daar moet je ook kijken op IVN Zuid-Kennemerland. Dan kan je opgeven voor die excursie. Voor de rest. Uh, en vanavond Hans Botman. Die uh, staat hier. Uh, vanavond is de Formule 1 quiz in Laurel en Hardy. Uh, uh, kom, kom gezellig langs. En test je kennis. We hebben net gevraagd uh, wie de Grand Prix van 1954 gewonnen heeft. Die was er dus niet. Nee, die was... dat, dat antwoord heb je alvast. Um, dit was Goedemorgen Zandvoort. Leon van Es, ontzettend bedankt voor het invallen van de techniek. Jelme Koper voor het eerste stukje interview en de jingles en muziek. Hans Botman van de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En volgende week een speciale uitzending in het kader van uh, de statenverkiezingen en de waterschapverkiezingen. Met belangrijke gasten. De commissaris van de Koning. Komt, en, uh, ja, de en wie was de meneer van het waterschap? moet uh, ik echt denken hoor. Maar die. Uh, die... En, uit, In ieder geval komt er ook een uh, ja, ja. belangrijk man van de waterschappen. Dus volgende week zeker weer luisteren. Ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.